Mouscheurs met het NOS Journaal. Op het EK gemaakt van Ierland. De Belgen wonnen in Bordeaux met 3-0. Lukaku scoorde de 1-0 vlak na rust. Ruim 10 minuten later maakte Witsel de 2-0. Halverwege de tweede helft scoorde Lukaku nog een keer. Nederland moet meer geld steken in het verzamelen en analyseren... van informatie over potentiële terroristen om aanslagen te voorkomen. Dat zeggen verschillende terreurbestrijders tegen de NOS... Volgens hen ligt de focus te veel op speciale politieteams die snel kunnen reageren op dreigingen en valt er op het gebied van inlichtingen nog heel wat te verbeteren. Volgens bronnen bij de politie zijn er door de reorganisatie veel kandidaten die het vak nog moeten leren. Ook is de kwaliteit van de analisten onder de maat. Ook de AIVD heeft nog veel last van een flinke bezuiniging die een paar jaar geleden werd doorgevoerd.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 Max Verstappen gaat morgen als negende van start in de grote prijs van Europa. De Formule 1 races is voor het eerst een Baku in Azerbeidzjan. Nico Rosberg vertrekt vanaf pole position. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was de grote pechvogel. De wereldkampioen wilde in de slotfase van de kwalificatierace nog een snelle ronde maken. Maar zijn Mercedes raakte de muur. Een van de wielen brak af, waardoor Hamilton zakte naar de tiende plek. Het weer verspreidt over het land vallen enkele buien... maar ook af en toe zon. Het is een graad of 17. Vanavond wordt het overal droog. Morgen flinke periode met zon, dan tussen 15 en 19 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file. De andere kant op, van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knoppen-Muidenberg 3... Op de A7 horen richting Zaandam voor Purmerend 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid richting Almere. Tussen Knoppen ter Meer en Amsterdam buiten Veldert staat 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zij zeggen allemaal een hele goede middag. hier is die weer ondergetekende Fred hij hier op die 106.9 ZFM Zandvoort Entertainment voor u tot de klokjes van 8 uur. En uh, ja, dit was June Hodge, en uh, Prins Mohammed en Someone Loves You Honey. En uh, ja, we zijn in afwachting van uh, Kee van Raamsdonk. Hij heeft het uh, tenminste over zijn, laatste, ja, over zijn laatste cd Gaat dat de hoofdprijs, of deze hoofdprijs eigenlijk, ja. En uh, dus ja, tot die tijd gaan we lekker de muziek draaien. En dat doen we met uh, Petto Benton. En de Baby Comeback. ZFM. Sandvoort Radio. 106 fm Als je de radio op 10 hebt staan... dan zullen de buren vast blij met je zijn. Maar oh, wat een geweldige plaat is dit. En blijft het natuurlijk, blijft het natuurlijk nog steeds. Guns and Roses en November Rain. Hier bij ZFM Entertainment for You. Op die 106.9, 104.5 op de kabel. En we gaan lekker verder... Daniel Lopez en I Will Never Stop. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment For You. Maar hij gaat er iets niet goed. Ik weet wel zeker. Ja, hij gaat gewoon weer opnieuw beginnen. Guns N' Roses. En dat was helemaal niet de bedoeling. Nee. We gingen naar de Daniel Lopez. En I Will Never Stop. Zo. Ja? Komt-ie dan? Komt-ie dan, hè? Dit is uh, natuurlijk uh, Entertainer for You. En uh, mijn naam is Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van acht uh, uur. Ja, acht uur. U hoort het goed. We zijn er gewoon weer lekker tot 8 uur, dus blijf lekker luisteren. Girl, there's no time for love. If you don't know how you feel. I promise you, we can try again. I hope you know that I'm for real. If you could understand my heart. You knew I could forgive. Cause I don't wanna lose your love. En I will never stop hier bij CFM. We gaan lekker verder met uh, Wickfield en Oeh uh, Oeh Sexy Eyes. Dan Wickfield en Oeh oe, Sexy Eyes En uh, we gaan lekker een plaatje draaien We zijn nog steeds in afwachting van uh, Kevin van Raamsdonk Ja hij zal onderweg zijn denk ik Ik weet het niet Maar uh, ja, uh, hopen dat hij gewoon komt We gaan lekker verder met uh, Mark Anthony en Sikje ma w a Of zoiets, ja zoiets Meer muziek, meer variatie Met Entertainment For You Blijf lekker luisteren tot 8 uur ben ik bij u. Met de allerlekkerste muziek natuurlijk. En uh, ja, bellen naar de studio voor een verzoekje mag ook natuurlijk. En een berichtje sturen mag ook natuurlijk via Facebook. Que me va dejar. Y sé también que no hay manera de regresar el tiempo. Tipo, como ahora, yo quisiera. Y hoy no me alcanza todo el resto de mi vida. Para pagar la cuenta que hoy está vencida. Sé que me va a dejar, muy a pesar de mis intentos. De lo bueno, tengo pocos argumentos Y en las paredes de esta casa Se ha impregnado Lo que yo he sido y hoy la aleja De mi lado Un egoísta, un loco enfermo Pocesivo de del tiempo en que la llava en el olvido calculador de toda mi contención un perro en rabia disfrazado de paciencia ZANG no. That's so when you need me there With you I'll always share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 dan de baseballs en de umbrella. En uh, ja, weet je wat we gaan doen? En, uh, we moeten toch afwachten of, uh, of Kay nog uh, onderweg is of dat hij nog komt vandaag. Uh, ja, gaan we gaan gewoon uh, gelijk uh, beginnen met uh, de drie, op een rij, van, uh, de drie op een rij van Fred Heij. De drie rij van Fred Heij. There's no use of me searching. I have to let her go. Mm -hmm. There's no use of me searching. I have to let her go. For her to come back to me, and blues got me sick. I'm gonna lose my mind they can drink Track the bottom of the East River That's where my heartache feels fine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 Plaat is dit toch. Michael Jackson, Liberian Girl. En natuurlijk begonnen we met uh, Floyd Lee. Met Meme Blues. En uh, als tweede Little Jimmy Osmond. En een uh, lang hair lover from Liverpool. Ja, uit de volgende ja, jaren, eind jaren zestig. En uh, ja, heerlijk, Heerlijke muziek, ja. We zijn nog steeds in afwachting van, uh, van uh, K. K. Van Ramsdonk uh, over zijn single deze hoofdprijs, Ja, ik, uh, ik heb nog niets gehoord, dus uh, ik ga ervan uit dat hij uh, ja toch nog onderweg is. Uh, tot die tijd, uh, ja, gaan we in ieder geval lekkere muziek draaien van de Gypsy Kings en uh, La Quiero. La Quiero. Het is het weer gezellig hè, Fred Heij. Ja, niet te geloven. <laughs> oh, maar wel een toyboy. Ria Valk. En uh, ja, we gaan lekker uh, langzaam naar het nieuws van uh, 6 uur. En uh, ja, dat gaan we lekker doen met uh, in ieder geval uh, deze plaat: Leona Lewis en Bleeding Love. En blijf lekker luisteren tot uh, klokjes van 8 uur. Is dit entertainend voor you?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 Zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. En we gaan langzaam naar uh, het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zo, na het nieuws.